Het is tijd voor een verhaaltje. Van nul tot nu, ik neem je mee naar Antwerpen.、Okay. Mijn ouders na mijn tijd thuis voor een nieuwe Telgien. Geboren in het Middelheim ziekenhuis in België. Februari de v i j f d e in 75. Zag me lijven, levende lijven, de vibe van leven. En voel me verblijd tot deze tijden. En mocht ik m e t een fijne meid en e kleine krijgen, zou me meestelijk lijken. De Frankrijk lei, de koninklijke en de sterrenlaan. Die voorliefde voor w a b e l s komt ergens vandaan. De eerste jaren flink meteen, ik brak mijn linkerbeen. En spleet nog even bijna ook de schedel van mijn brain. De dokter hechtte onverdoofd met naal d e n draden. Totdat mijn zusje net e e n bekogelde met de limonade. En op de dag van nu moet ik er nog om lachen. Zebra cakejes van de GP, dat was prachtig. Je hoort me hier niet vaak over praten, maar daarom breng ik d Rex bedankbaar. Maar die eerste jaren waren vet r e l a x Van nul tot nu, geen flauwe f i l m e n u Dit zijn gulle, mulde verhalen, ik vertel het u. Van nul tot nu, blijf babbelen, babbelen. En kabbelen, kabbelen. u p s en d o w n s e van alles, hè. ピーポーン バイバイバ e n イ n イバ a バイバイバイ n イバイバイバイバイバイバイバイバイバイ t r バイバイバイバ e バイバイバイバイバイバイ e イバ s バイバイバイ s イバイバイバイバイバイバイ e イバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ burg. Niet altijd バイバ t maar wat w a イバイバイバイバイバイバイ o f バイバイバイ e イバイ a イバイバイバイバイバイバイバ s met イバイ m イバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ n バイ n イバイバイバイバイバイバイバ e バイ n イバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ playback s シ o w in de brugklas、toch werd ik tweede en verloor de zeker. Fietsen naar huis in d e donker en n a m e voor om later door te breken. Op het l y c e u n vele struggles en een p o o l o l De enige waar ik nu nog mee hang zijn h o e i s z o o t e r m o l Genoeg problemen, maar dit was het f i j n s De laatste eindexamen dag en die werkweek in Parijs. Maar hoe komt het met Michiel? 上手 <Yeah. S 2> <Yeah. S 2> Dit zijn gulle, mulde verhalen, ik vertel het u. Van nul tot on, blijf babbelen, babbelen. En kabbelen, kabbelen, ups en downs en van alles, hè.、Huh? Vanaf 9 3 was alles anders. Mensen gingen eigen wegen, zeker en dingen waren veranderd. Michiel werd ziek, sommige gasten zaten zelfs vast. Pakte mijn tassen, ging naar Amsterdam, mijn kras. Hip op mijn geloof, een paradies zoals de Graal. Slapen op centraal na de b-boy in de kleine zaal. Maar al te vaak werd dit jog gedist. Maar ik kwam waar ik nu ben, dus als je dat nog doet, fuck die shit. Zwier van woning n a a r woning en ik had veelal haast. Bijl mijn b u i t e n v e l d h e t Zuid-Noordoostse l e b e n s t r a a t Tot aan het centrum, de plek die me lief is. Ontmoette TLM, beoefende h ons de diefes. Hing met know-how, too tall a n b a s t i a n Zag vaker dames maar één, bleken、er、de echte e n Omstandigheden lieten het niet toe, tja, het is hoe. Ik wederom s i n g l e b en als een l y r i c i s t reissue. En als je die niet vat, dan ben je lekker lek. En klopte 11 jaren na mijn eerste raps, mijn freestyles, chapter tape. Won de grote prijs en vreedgast. En deed m i j n s h i t tot Wordat first my The「プレイヤーズ!」